Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De avondklok geldt waarschijnlijk vanaf 9 uur. De hele middag is er in de Tweede Kamer over gedebatteerd. Het kabinet wil graag dat mensen na half 9 niet meer op straat mogen zijn. Maar regeringspartij D66 zag dat niet zitten, vertelt Xander van der Wulp. Dat vinden zij te vroeg. Zij willen eigenlijk half tien als starttijd en het zou dus kunnen dat ze dan uiteindelijk uitkomen, na wat politieke handjeklap, op een starttijd van negen uur. Er wordt zo over die aanpassing gestemd en daarna is het definitief. Waarschijnlijk geldt de avondklok dan vanaf zaterdag. Alleen mensen die echt naar hun werk moeten of dringend medische zorg nodig hebben, mogen dan tijdens de avondklok over straat. Ben je zonder geldige gereden buiten, dan krijg je een boete van 95 euro. Dat we het hebben over de avondklok heeft natuurlijk alles te maken met het hoge aantal coronabesmettingen. Afgelopen dag kregen 5857 mensen een positieve testuitslag en dat is weer wat meer dan gemiddeld. Deskundigen zijn bang dat het aantal besmettingen weer verder gaat oplopen door de Britse variant van het virus. Het eindexamen op middelbare scholen moet het jaar echt anders, zegt scholierenclub LAX. Door de coronaregels kunnen veel eindexamenkandidaten niet elke dag naar school en ook krijgen ze minder begeleiding. Je hebt een stuk minder persoonlijke begeleiding, maatwerk is moeilijker aan te bieden. En op deze manier zien we gewoon dat die leerachterstanden eerder meer worden dan dat ze afnemen. LAX stelt voor om het landelijk examen alleen te laten doorgaan voor Nederlands, Engels en Wiskunde en de rest af te handelen via de schoolexamens. Arnold Schwarzenegger is gevaccineerd. De acteur en oud-gouverneur van Californië is 73 en ging met de auto naar de priklocatie. Uiteraard verwees hij even naar zijn filmcarrière. All right, I just got my vaccine and I would recommend it to anyone and everyone. Come with me if you want to live. En dat laatste is een verwijzing naar de klassieke Terminator 2 uit 1991. Het weer. Vanavond gaat het bijna overal regenen. Maar morgen ziet het er beter uit. Het blijft zo goed als droog. Er is wat zon en het wordt een graad of 7. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. In het noordwesten van het land komen zware windstoten voor. Tot zover de verkeersinformatie. Namens iedereen bij de ANWB. Bedankt.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 is what to... Dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. De avondklok gaat vanaf 9 uur gelden. De Tweede Kamer is akkoord met de omstreden maatregel... nu het tijdstip een half uur is verschoven. Welke dag de avondklok ingaat is nog onduidelijk. Waarschijnlijk is dat dit weekend. In Den Haag is een ambtenaar opgepakt op verdenking van fraude. Ze zou 630.000 euro hebben verduisterd... uit een betaalautomaat op een stadsdeelkantoor. Ook de vriend van de vrouw is opgepakt. En de Olympische Spelen in Tokio gaan hoe dan ook dit jaar door, zegt IOC-voorzitter Thomas Bach. Volgens hem is er geen reden om aan te nemen dat de spelen worden afgeblazen, ook al geldt in Tokio nu de noodtoestand vanwege een corona-uitbraak. Het weer nog vanavond bijna overal regen, morgen af en toe zon, grotendeels droog en dan ongeveer 7 graden.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 Bunker The world for you. If you leave me, sweet memories will shine all through.